Ja, welkom terug bij Nachtzuster. Je hoort het met een uh, nachtbroeder deze week, want astrid, die ziekt even een weekje haar griepvirus uit. wetenschap astrid. Uh, ja, daarom zit hier ook nu niet die geplande gast uh, deze week. Uh, Max Ombudsman Rogier de Haan die zou langskomen om te vertellen over uh, internet of ja, eigenlijk het ontbreken daarvan. Mensen die geen internet hebben, hoe kom je dan uh, door het leven om zo maar te zeggen? Nou, die uitzending omdat astrid ziek is, hebben we een weekje. Opgeschoven, Dus die komt volgende week langs. Verder is Nachtzuster vertrouwd zoals altijd. Wel met uh, mooie vragen door. Kunnen we kunnen wel weer wat uh, nieuwe vragen gebruiken. Uh, je weet het, die vragen mogen overal overgaan. Uh, duurzame energie hebben we bijvoorbeeld vanaf, vannacht voorbij horen komen. Uh, hoe komt het dat je de vragen op je iPad bij de quiz weet ik veel... gelijk lopen met uh, die televisieuitzending van Linda de Mol. De straling van wifi, griep, brillen... Verkeerslichten, kortom. Eh, nou ja, we hebben allerlei dingen voorbij horen komen. Nou, brillen hadden we dan niet, maar nee, goed. Ik zal zometeen nog wel even een overzichtje doen. Heb je een vraag, 0800-1121 of mail even naar nachtzuster.omroepmax.nl of een appje, of even chatten via omroepmax.nl slash nachtzuster. We zijn weer terug. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. yeah, yeah, yeah. yeah. Said you healthy when you're bedtime Well I don't know if it makes you well but it must be healthy Bij Apple Gas, van Cat Stevens. Kamal, goeie nacht. Ja, goeie <laughs> avond. Ik, ik was net op het laatste slokje van de koffie. Hoi. Hallo. Uh, ik denk ik heb in een, uh, in een vermoeden die waarschijnlijk klopt over de waarom die, uh, uh, het wetenschap maar het doet gewoon uh, geen onderzoek over uh, de bijwerkingen of effecten van die australen. Van de nou, ik, ja. eh, ik ben geen wetenschapper, maar wel ik hou hem op de hoogte. En dan. Eh, ik heb dus een conclusie aangetrokken. En dit is niet voor, alleen voor, vannacht. Maar ik heb alles wat ik een beetje van weet, een beetje, zeg maar, bij elkaar. Een beetje, zeg maar, ik kom zo vanzelf. Maar goed, kijk, het is allemaal bekend sinds de jaren tachtig. Toen de computer en, en alle magnetische, elektromagnetische apparaten zelfs die. ...magnetroon in de jaren zeventig. Ik werd allemaal geholpen. Het is wel voor uh, kanker en het is bla bla bla. Dus kijk, dus ik kom nou kort to de point. Dus uh, mijn vermoeden en waarschijnlijk zou het kloppen en ik heb ook enkele bewijzen daarvan. Dat zou ik graag willen ook uh, uh, uh, wil ik graag ook aangeven. Yeah. Uh, Oké, okay. uh, dus, dat is geen alleen een mening, maar uh, volgens mij. Je kan het wel baseren op, een, uh, op een geschieden... over de geschiedenis en de wetenschap. Oké, okay. uh, dus uh, ik denk dat zij willen geen uh, uh, uh, uh, zeg maar wetenschap willen. Omdat uh, via een wetenschaponderzoek zou het dan uh, uitblijken... dat deze elektromagnetische uh, effergoven. Dus, uh, zeg maar alle apparaten. Uh, alle um, straling. Um, um, ja, de die, die afzalen enzovoort, oké. Okay. Uh, dus de draadloos en allemaal. Dus het dit, dit hele ether dus... in de omgeving, directe omgeving... oké, okay, het, het gaat dan schade veroorzaken... over onze uh, eigen uh, elektromagnetische veld. Omdat dit elektromagnetische veld... in de kosmos, het zit ook in ons. Mm -hmm. In onze hersenen, onze organen, uh, allemaal. Dus vandaar is... Uh, uh, dus het uh, stoort uh, uh, dus onze bio... Uh, onze, bio ja, de straling die we normaal uh, uh, al om ons heen hebben. Ja, het is een soort, zeg maar... Dan is het een soort, zeg maar... Stel voor dat heb, uh, uh, uh, heb je een hele helder hemel... Of heb je een hele helder watervlakte op de zee... En ineens uh, komt een... Uh, een storm of ineens komt in een, een steen op, op het water, dan alles wordt alles verstoord. Ja. En dus dan onze. Nu het is de wetenschap daar, ze zeggen zoveel over de hormonen en hoe ons lichaam werkt enzovoort. Ja. Dus alles is ja. eigenlijk, in ons lichaam, is eigenlijk werkt uh, met alle elektromagnetische uh, uh, elektromagnetische velden uh, ja. zeg maar, uh, in onze organen, oké? Okay? En ja. uh, onze hersenen. Kijk, we hebben tegenwoordig zoveel scans voor de hersenen en zo. Dus al deze scans, eten van het elektromagnetische veld. Ja. En ditzelfde elektromagnetische veld, in onze hersenen, maar ook in onze organen, uh, overal. Ik bedoel, onze organen, zij communiceren met elkaar met dezelfde uh, kanalen die uh, draadloos uh, apparaten met elkaar communiceren. Ja. als ons hart gaat communiceren met de hersenen, gaat ook met een uh, elektromagnetische... Ja. Op een hele lage woord is en, en dit soort dingen. Okay. Ja, Kamal, je, je, je punt is duidelijk. Uh, je zegt eigenlijk gewoon: ja, onze, de natuurlijke magnetische velden die worden hierdoor verstoord. Mag ik het zo samenvatten? Ja, maar dan betekent dat al die mensen wereldwijd. gaan ze dan schadevergoeding bij de internetproviders aanvragen, zoals bijvoorbeeld tegenwoordig met de alcohol en met de tabak. En wij weten nu uh, vorige week, uh, die openbaar ministerie, ze hebben hier in Nederland, ze hebben, uh, zeg maar, die uh, schadevergoeding voor die uh, tabak dat dus Ze hebben het afgelezen, mm. omdat ze hebben gezegd, de tabak is legaal. Ja. Yeah. Oké, okay, dus dat betekent, als nu de, uh, de internet, tot nu toe, is legaal. En dat betekent, als dan uh, wegens wetenschappen onderzoek en met een wetenschappen onderzoek, het woord uh, hier wordt gedaan, in Amerika wordt gedaan, Japan wordt gedaan, dat is voor het bevestigen. En als het wordt helemaal bevestigd, dat mm. betekent dan, dan is er miljarden, miljarden, miljarden, en dan misschien nog niemand wil meer internet uh, werken uh, bla, bla, bla. Ja. Okay. Je en blablabla. jij zegt, uh, ja. Je zegt eigenlijk, dit kan nog wel eens een staartje krijgen ja dus ja. ja. omdat het het verhaal heel lang dus ik ga naar een ander want die geschiedenis hoe de geschiedenis kan overleven de geschiedenis Kamal dat gaan we een andere keer even, even uitzoeken want ik heb nog, ik heb nog wat bellen staan in de nacht hier in de in de wacht maar het heeft te maken met de Tesla en Ja. Tesla ja. terug hebben de deze hele bekende elektrische Tesla oké die de auto die Tesla maar Tesla was een Hongaars wetenschap die heeft alles gebaseerd over deze elektromagnetische uh, energie. Ja, kom en al, de on, ik moet je even onderbreken. Sorry dat ik je ruw onderbreek, maar ik moet even door naar de volgende beller. Oh, Oké, okay, dat is mijn punt. Oké, okay. je hebt je het gemaakt en dank voor het bellen. Dat was een goede toevoeging. Dankjewel voor het bellen. Eh, maar ik heb ook een. Kamal, uh, <laughs> vooral... <al>. dag, <laughs> fijne nacht. Ja, een beetje ruw moet je de luisteraars af en toe aanpakken. Helaas. Nee hoor. Kom al, dank voor het bellen. We gaan naar Bert. Dag Bert. Ja, goedenacht uh, Ron. Hallo. Wat kan ik voor uh, je doen? Ik, nou, ik, ik, nou ik, ik heb een vraagje over... Uh, uh, ik woon uh, gezamenlijk in een huis, koopwoning met twee andere uh, mensen. Ja. Maar die, die, zijn, die komen uit een super, uh, tropisch land. En wij hebben af en toe wel eens een beetje strijd. Eentje komt uit Indonesië en de komt uit Curaçao. Nou, ik ben over hier. Ik sta van de hele tijd buiten. Nog even over. Uh... En uh... we hebben altijd een beetje strijd over de kachel. <lacht> ik ben tevreden met 20 graden en hun met 324. Ja. Dus hun gooien die kachel uh, elke keer uh, een stukje hoger. En dan ga ik weer naar de keuken en doe ik hem weer wat lager. Want uh, ik, ik snap dat verschil niet. Want ik ben ik ben met 19 graden. kijk, het was vandaag natuurlijk koud buiten. Vannacht of uh, gisteren. Maar uh, die strijd blijf, blijven wij hier houden. Ben ik dan koudbloedig of zijn hun warmbloedig of andersom? Dat is <laughs> mijn vraag eigenlijk. Ja. Want ja, ik, kan, ik kan er prima tegen. En uh, hun hebben daar een heel andere definitie aan. Ja. Dus, nou ja, je hoort uh, het wel vaker inderdaad, maar is het, is het een fabeltje... of is het, echt, uh, ja, is het wetenschappelijk onderzocht, zoiets? Ja, nou ja, ben ik dan koudbloedig of zijn hun dan... Hoe moet ik dat zien? En Martin ook nog niet helemaal goed begrijpt. Ze zijn natuurlijk al heel lang in, in Nederland. Ze spreken gewoon een vloeiend Nederlands. Hm. En ze hebben allemaal alle twee een paspoort. Maar uh, ver, verandert dat nooit dan? Want je zou toch zeggen: Nou, dan ga je het gewennen aan dit themaat, een ja. beetje. Maar uh, nou, die strijd over die kachel blijft. Dus, uh... <laughs> dat is in meer huishouders kan ik je zeggen. Ja, nee, maar het is... Uh... En trouwens, even het goed aan laten instappen. die... Verstappen, die uh... En dan een heel, heel klein beetje over die stralingen en zo. Maar even tussen de neus en lippen door. <laughs> ik heb daar helemaal geen last van. Ik snap er helemaal niks van af en toe, die verhalen. Nee. Maar goed, nee, ik heb dat last van. Maar uh, ben ik dus koudbloedig of zijn hun... Uh... Ja, ja, inderdaad. Nou, ik heb in ieder geval wel gehoord... volgens mij was dat recent nog... dat je wel aan uh, lagere temperaturen in je huis in ieder geval... dat je daaraan kan wennen. Maar dat je, dat, je, dat, dat je wel even op je tanden moet bijten de eerste dagen. Maar je schijnt eraan te kunnen wennen, heb ik al eens gehoord. Nou, nee. ja, maar goed, we gaan, de, de vraag is duidelijk. Koudbloedig, warmbloedig bestaat dat? En uh, uh, hoe zit dat precies? Ja, ben ik dan koudbloedig of <laughs> ben ik dan warmbloedig? Zoiets. We gaan het uitzoeken vannacht. Ron, waar ze? Dankjewel. Dag Bert. Hoi. Dag. 0800 1121. Dat is het, uh, het gratis telefoonnummer. Blijf dat bellen. Heeft het ook Kiki, Kiki gedaan? Kiki, ik ga bijna even storten. Kiki? Ja, goedenavond. <laughs> Dag. Um, je kunt inderdaad aan kou wennen. Uh, ik ken iemand die woonde op een boot. En die had het altijd heel erg uh, koud op de boot. Zij moest toen uh, uh, reïntegreren. En toen zei ze: de kanker helemaal niet tegen in het centrale verwarmde gebouw. Uh, en dat was ook zo dat ze binnen een uur. Uh, het was helemaal bezweet en ellendig. Dus je kunt inderdaad aan kou winnen. Er is natuurlijk een minimumtemperatuur waar je aan wint. Ja. Dat is deel 1, maar daar ben ik eigenlijk niet voor. Ik heb jaren geleden een keer een lezing gehad van een tandarts. En die man die had allerlei aura-foto's. En die liet ons foto's zien van langzaam opgewarmde chocolademelk, bijvoorbeeld een gas. En chocolademelk die in de magnetron was geweest. En de aura-foto van de langzaam opgewarmde uh, uh, chocolademelk... was een prachtige, mooie, ronde, egale uh, uh, aura-foto. En die van de chocolademelk, die, die hele aura, die lag aan Vlaarden. Die was echt uh, nou ja, helemaal kapot. En niemand wou meer chocolademelk uit de magnetron hebben. Maar kun je van mij e even schetsen hoe een aura-foto eruit ziet? Want dat weet ik niet. Oké, okay, een aura-foto is een... Ja, hoe moet je dat nou omschrijven? Je kunt de aura's voelen, je kunt de aura's zien. Ik kan ze niet zien, maar ik kan ze wel voelen. En het is als een soort energieveld om, om. Alles heeft een energieveld om zich heen, mm -hmm. omdat eigenlijk alles energie is. En uh, mensen die de uh, uh, aura's kunnen zien, die zien ze in verschillende kleuren. En die kleuren hebben een betekenis voor okay. de persoon. Oké. Okay. En uh, nu kun je met Kirlian fotografie Um, ...aura's uh, zichtbaar maken. Dus dat, dan zet je die energie om in kleuren. Het is duidelijk, dat dat... ja. Ik heb er een beeld bij. Oké, okay, en nou heb ik die tanders een uh, jaar geleden een keer benaderd uh, of hij die foto's nog had. Die had hij jammer genoeg niet meer. Maar als bij als dus experimenten met uh, Kilian-fotografie gedaan zouden worden... zou zou je schrikken van het beeld wat ik gezien heb. En uh, waarom de ene gevoeliger voor is dan de ander. Ja, de ene zit gewoon gevoeliger in zijn lijf dan de ander. Ja, en heeft dat heeft dan dat met weerstand ook te maken... of zeg ik dan iets heel geks? Bedoel je dan lichamelijke weerstand... of bedoel je e op ja, die, net, uh, net... elektrische weerstand? Nou ja, dat is net, net als dat de ene misschien ook wat uh, uh, ja, uh, meer vatten, vatten heeft op, uh, op de griep... om dat te voorkomen. Is, uh, heeft die weerstand dan ook te maken nee, met nee, nee. hoe je... of heeft dat, is dat weer een totaal andere weerstand? Ja, je, je lichamelijke weerstand, dat is meer je fysieke weerstand. Weet mm -hmm. je wel, van, uh, uh, nou, of alles goed uh, weet. Maar dit is meer een energetische weerstand. Ikzelf heb destijds meegemaakt, toen ik klein was, uh, dat ik niet in het bad uh, wou. Want ik kwam onder stroom te staan. Nou, iedereen die zwom die randjes in het bad, ballen wek. En uh, toen is het bad uh, ge, de, de, de, de is het gemeten en er stond inderdaad een hele kleine stroom op. Ja. Dus ik ben er gewoon gevoelig voor. Dus dat is meer een energetische, een elektrische weerstand. Sommige mensen raken ook statisch en anderen hebben nergens last van. Dus dat, ja, het, dat is, zijn, ja? Het, het, het loopt heel erg uiteen van hoe, hoe vaak mensen daar last van hebben... en van welke uh, dingen als het hier om gaat. Ja, en ja, de een zit gewoon anders in zijn vel dan, hmm. dan de ander. Dus de een stroomt gewoon lekker goed door en heeft het goed warm... en de ander stroomt minder goed door en heeft het eerder koud. Maar dat is meer de fysieke... Dat is meer je lichaam. Maar je hebt ook nog een energetisch veld. Je ja. straalt ook nog energie uit. Mm -hmm. nou, en de een straalt veel meer energie uit dan de ander. En de een is gevoeliger dan de ander. Ja, ja het is een... Uh, een, een ja, volgens mij is het wel iets wat ja, een, een hoop mensen toch onbewust wel bezighoudt. Net als dat ik zeg, van, ja, als ik dat, die telefoon op mijn uh, nachtkastje heb liggen... dan denk ik toch ook wel vaak, van ja, wat heeft dat nou voor langere termijn effecten? Ja, er zijn onderzoekingen. In Groningen is er een meneer geweest die heeft de bomen uh, langs zijn singel onderzocht. Want die, uh, er waren dan een aantal ziek. En die kon één op één op zijn meetapparatuur zien waar de straling was. En die kon hij één op één aanwijzen waar de zieke boom was. Nee. Uh, dus de effecten zijn gewoon ja, veel verder verspreid dan dat wij nu nog weten. En ja, daar wordt waarschijnlijk te weinig onderzoek naar gedaan. Maar de vorige spreker die had gelijk dat als daar gewoon veel meer kennis over komt, ja dan komt er ook een opstand. Dan willen mensen een heleboel dingen niet meer. Hm. Die ze dus nu gewoon normaal vinden. Ja. Maar is dit iets waar jij je heel erg zorgen over maakt? Onder andere ja. Ja, hm. ik vind <laughs> het heel erg. Ik, uh, uh, ik, wou soms zien dat, ik wou soms dat ik de, de straling kon zien, zodat ik wist waar ik moet gaan staan. Ja. Meestal vroeger de plek zelf wel op waar ik ga staan, omdat ik behoorlijk gevoelig ben. Maar uh, ja, het, ja, het is wel iets wat je... Um, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Als je eenmaal verdiept in, in die materie van die aura's, en ik kan het dus ook bomen voelen... Mm -hmm. um, ja, dan, dan is het ook logisch dat alles wat gewoon wij niet kunnen zien aan straling, wel een effect op ons heeft. Ja. En we weten zo weinig van ons eigen lichaam, van het DNA. Wat van, van, weten we er nou eigenlijk nog van? Daar weet ik helemaal niks van. Ik weet niet hoe het werkt als ik een glaasje water drink. Ja, volgens mij hebben we nog maar een, een paar procent uitgezocht van uh, alle dingen die om ons heen gebeuren. In ons lichaam, in de natuur, uh, dat soort ja. dingen. Dus uh, ja, ja. Er, is, er valt nog een hoop werk te verrichten voor de wetenschap in ieder geval. Er valt nog heel veel leuk werk te verrichten. Dat denk ik ook. Heel leuk werk. Ja, laten we het daarop houden. Oké. Okay. Okay. Kiki, dank je wel. Dag. Dag. Ja, heb je een, een vraag of wil je nog een aanvulling geven op wat Kiki zojuist heeft gezegd? Over, over, over al die andere vragen die je voorbij hoort komen hier vannacht. 0800 1121. The Heat Is On. Lekker nummer blijft dat. Uh, ook de titelsong volgens mij van Beverly Hills Cop uit mijn hoofd. Ja, de film uit de jaren tachtig. Uh, je luisterde een nachtzuster. Uh, nou, ik zou zeggen, pak die telefoon even die naast je staat... of uh, die, uh, die mobiele telefoon en druk in 0800-1121. Want we kunnen wel weer wat uh, mooie vragen gebruiken. Uh, in ieder geval die iemand die ook gebeld heeft, dat is uh, Joan. Hallo. Goeienacht. Ik bel even voor die man die in huis woont met twee anderen over die kachel. Ja. Het gaat erom, van ik kom zelf uit de tropen. En ik was zes toen ik hier in Nederland kwam. En als je uit de tropen komt, de, uh, uh, kou, dat went nooit. Nee? Nee, kou went nooit. Ik, woon al, al, al, uh, ik ben 61, dus ik woon al heel lang in Nederland. En ik heb elk jaar nog onder mijn spijkerbroek de maillot. Uh, uh, kou went nooit. Hm. Je moet je altijd extra inpakken. Ja, in principe wel. Ik ben niet koud aangelegd, maar dat, dat zit gewoon omdat je uit de tropen komt. Dat, uh, ja, je hebt dat vanaf, vanaf je geboorte niet meegemaakt, dus dat went, uh, dat went nooit. Hm. Ja. En Ik kan er wel heel goed tegen, maar uh, het went gewoon nooit. Nee. Als je vanuit de kou naar de warmte gaat, dat is wat, uh, wat, uh, wat makkelijker overgaan dan van de warmte naar de kou. Ja, maar jij, kunt, jij, kunt, jij bent zo typisch iemand die het uh, er beter tegen kan als het 30 graden is buiten, in plaats van dat het Nee, uh, min nee, nee, nee, nee, nee, juist niet, nee, nee, nee. Want uh, voor Nederland vind ik 2021 warm genoeg, want ja. dat is weer te warm. Maar de kou zelf, dat wen nooit. Nee. nee. Kou nooit. Hoe ervaar je deze dagen meer. dan, nu, met die Fries kou? Ja, ik hou, er, ik hou ervan, want ik, ben, ik was zes toen ik hier in Nederland kwam. Ik vind het juist lekker als het gevroren hebt. want dan ja. heb je zo overdag die zon. Ja. Maar uh, ik blijf altijd een beetje kou. Ik heb altijd een beetje kou. Dat, ja. dat zit gewoon in je. Omdat je vanuit de tropen komt, dat is wat ik alleen maar wil zeggen. Ja. Dus ik snap wel dat de, die schommeling van die temperatuur, omdat die man... Uh, ja, dat is een Hollander, en die andere twee die komen uit het warme uh, uh, streken, dus dat, dat zit gewoon in je. Ja. Dus jij gelooft wel uh, dat er uh, zoiets bestaat als koudbloedig en warmbloedig bij de mens? Ja, daar geloof ik wel in. Ik denk dat ieder mens dat uh, of, uh, alle. Dus ik denk dat elk mens alle twee heeft. Koel en uh, warmbloedig. Ja. Oké, okay. nou dank voor je aanvulling. En uh, ja, nog, okay. nog één slotvraag voor jou. Heb je thuis ook wel eens ruzie over de kachel dan? Of heb je niemand nee, met wie je ruzie, nee, met je, met je ruzie hoeft te nee. maken? <laughs> nee hoor, ik, heb, uh, ik, ik leef met mijn partner en we wonen klein en het is alleen maar eventjes, als we zo gevroren hebben, eventjes de ruimte, want we wonen in de studio even warm en, en dan doe ik hem hier uit, want dan ja. is het te uh, warm. Ja. Ik wil je alleen nog één ding vragen. Wil je aan het eind van de uitzending nog even de dingen de, de van Max voor die internet, de, de envelop bij je naartoe moet sturen? Want uh, ik heb namelijk geen internet en ik ben daar heel benieuwd over. Oké, okay. als nou... je alleen dat even nog wil ophalen, op te zeggen waar ik naartoe moest sturen die envelop, dan zou ik dat graag willen horen van je. Zal ik het, zal ik het gewoon nu even voorlezen? Ja, we moet je even wachten, want ik moet even een pen pakken. Dat is goed. Dan leg ja, ik even is. uit waar dat ook alweer voor is. Want mensen schakelen nu misschien in. Eigenlijk zou ja, hier vannacht... Me. Ja, ik ga even vertellen waarom uh, we dit ook alweer doen. Uh, Max Ombudsman Rogier de Haan die zou hier eigenlijk zijn... Uh, om ja. vragen te beantwoorden over internet... en wat je nou eigenlijk het beste kunt doen als, ja, als je bepaalde dingen niet kunt doen... omdat je geen internet hebt. Uh, nou, ja. Die uitzending doen we volgende week, want Astrid is ziek... Ja. Uh, maar je kunt alvast wel even een, uh, ja, een lege envelop met uh, voldoende postzegels sturen naar, uh, naar Max. En dan yeah. krijg je teruggestuurd. Mocht je de uitzending missen, yeah. krijg je de hoogtepunten van die uitzending uitgeschreven, teruggestuurd. En dan kun je dat allemaal op je gemak even nalezen. En dan moet je yeah. doen naar. Nou, heb je pin en papier inmiddels? Ja, Omroep Max. Omroep ja. Max, heel goed. Ter attentie van Nachtzuster. Ter attentie van Nachtzuster, ja. Postbus 518. Postbus. Dus 518. 1200. 1200 Hilversum. AM moet er nog ja. tussen, dus Anton Marie. Oh, ja. 1200 AM Anton Marie in A Hilversum. M Hilversum. Ja, super. Hartstikke bedankt okay. ervoor. Oké, nou, dan zien we je envelop wel uh, tevoorschijn komen. Ja. Oké, okay, fijne uitzending. Dank je wel. Tot ziens, daar. Dag. 0800-1121 met uh, al je vragen en, uh, en je antwoorden. Um, en in ieder geval heeft ook gebeld naar de uitzending Mia. Ik kijk even. Nee, hebben we Mia niet? Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon even muziek draaien, denk ik. Dan gaan we dat gewoon doen? Kan ook. Kun jij niet intussen gewoon blijven bellen? Of even een, een appje sturen via de NPO Radio 1-app? Dat kan ook gewoon... Of een mailtje, nachtzuster.omroepmax.nl Als je tenminste de internet hebt, ga ik wel vanuit. En uh, ja, anders kun je ook nog chatten. Dat kan via omroepmax.nl slash nachtzuster. Dus is Wem. Ja, tropische temperaturen hier in de studio... met de Club Tropicana van WEM. Jij ja, luistert naar uh, Nachtzuster. Uh, zoals gezegd, Astrid is een weekje ziek. Astrid Beterschap. Maar we gaan gewoon door met uh, mooie vragen en antwoorden... die je kunt uh, bellen, doorbellen op 0800-1121. En we kunnen wel weer wat leuke vragen gebellen, uh, gebruiken. Dus uh, bel ze even door. Edmond, je hebt uh, ook gebeld naar ons. Ja, Ron, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik wilde even reageren op uh, bestralingen. Uh, het is zo, binnen een tijdje heb ik op de taxi gereden. Mm -hmm. En moest ik vaak mensen wegbrengen om te bestralen. Zoals bij ons hier in Rotterdam. Daniel Denhoed, uh, René de graaf Delft, Leiden. Uh, overal. Ik kwam eens een keertje, kwam ik een. Uh, een Ex-collega tegen, waar we samen gewerkt in de verpleging. Mm -hmm. En hij had problemen met kanker. En toen heeft hij me uitgelegd, hij kwam bij mij in de auto zitten, want we wonen in dezelfde stad. En toen heeft hij me uitgelegd, hij zegt, uh, ja, en uh, hou jij er maar rekening mee als de mensen drie dagen daar zijn opgenomen. Dat ze dus de bericht meekrijgen, dat ze niet naast de chauffeur mogen zitten. En ja, ik was hem dankbaar dat hij me dat vertelde, want uh, hij zegt hou daar rekening mee, want je hebt mensen die die geven helemaal geen gehoor aan en die komen gewoon als de chauffeur zitten, maar dat is gevaarlijk. Hmm. Dus dit, en, die, die, die regels die dan worden opgesteld, die worden vaak in de wind uh, geslagen. Die, ja, die moeten nauwgevolgd worden en er, eigenlijk moeten ze bij die instituten gewoon uh, ja. Er werk van maken dat het uh, serieus nageleefd wordt. Hmm. En dat wordt te weinig gedaan, uh, vind je? Het wordt te weinig gedaan. Ja. Dus uh, ja, het, dit is weer zo'n voorbeeld van uh, ja, dat, dat straling. Ook al zie je het niet, het is eigenlijk uh, iets heel gevaarlijks. Het kan gevaarlijk zijn, ja. ja. ja. Want, Want, en, uh, en... ja onze isotope, die komt uit Petten, uit het noorden van Nederland. Mm -hmm. ja. Een tijdje geleden was er een tekort... En toen ik men, geloof ik, uh, het laten overkomen uit Canada. Nou ja, het buitenland inderdaad, ja. ja. Maar um, ja, de, de, de vraag waar het allemaal mee begon... Dat, dat ging over die internetstraling en zo. Wat, uh, wat vind je daarvan? Vind je dat ook gevaarlijk? Die wifi-verbindingen, 3G-verbindingen, ja. okay, uh, dat soort zijn, dingen? Er zijn zoveel bestralingen, meneer, echt... Kijk, okay ik weet het niet zelf. Er lopen hier kabels onder de grond, weet je wel... En dan lopen we er overheen of we slapen daar, daar dichtbij. Dus uh, het is gevaarlijk. Het wordt steeds gevaarlijker natuurlijk. Ja. Dus dit is wel ook wel iets waar je een beetje zorgen over maakt? Jawel, jawel dat zeker wel. Zeker hmm. wel. Ja. Kijk, er komt wel deze tijd natuurlijk dat, uh, dat we echt moeten gaan letten op onze gezondheid. Kijk, een op de drie Nederlanders die heeft hier last van kanker. En dat komt mede door dit soort dingen, denk je? Ja, dat is van alles. Ik bedoel, je kan, uh, je kan bijvoorbeeld uh, moeilijk werk hebben. Ik, heb, uh, wel, ik ken mensen die bijvoorbeeld, bij, uh, bijvoorbeeld uh, tankstations werken en die van alles vervoeren. En af en toe moeten die tanken ook natuurlijk schoongemaakt worden van binnen... Maar risico. Ja, we worden dagelijks blootgesteld aan de, aan de gekste dingen en we hebben het gewoon niet door. Yeah. Ja. We hebben het niet door. Nee, oké. Okay. Edmond, dankjewel. Ik had één vraag van mezelf. Vertel. Uh, bij drinkeling heb je mannen die komen boven drijven en dan liggen ze meestal op hun rug in het water. Als een, als een drenkeling naar de kant wordt uh, uh, getrokken. En vrouwen, die liggen met hun gezicht in het water naar beneden. Die kijken naar beneden. Is dat zo? Ja. <laughs> ja, ik probeer het me even voor te stellen of even te herinneren... of ik zoiets ooit gezien heb, maar ik kan me niet herinneren eigenlijk. Dus misschien kan iemand zeggen waarom. <laughs> <laughs> Bij vrouw, vrouwelijke drenkelingen is het anders, zeg jij. Ja. Ja. ja, bij vroegdwinkelingen is het anders. Oh, okay. En kijken in het water, weet je, naar beneden. Oké, okay, nou, ik heb geen idee. Maar als mensen dit herkennen, <laughs> dan ben ik heel benieuwd naar nou hoe dat dan zit. En wat het protocol is daarvoor. <laughs> ja. Dus als iemand uh, reddingszwemmen, uh, wel eens zwemt of hoe noem je dat? Reddingszwemt, uh, nou ja, of bij de, de kustwacht werkt of zo, dan uh, hoor ik daar graag meer over. Dus we zetten hem er even ja. bij, <laughs> Edmond. Ja. Op de valgreep nog even een nieuwe vraag. Ja, oké. Dank je wel voor het bellen, Edmond. Ja. Dag. Dank. 0800 1121, dat is het nummer wat ik uh, tientallen keren roep in zo'n uitzending. Maar dan toch hoop dat er in een van die keren iets in je hoofd omgaat. dat je denkt, ja, ik ga even bellen met Ron. Um, iemand die dat ook gedaan heeft is uh, Arnoud. Hallo, met Arnoud. Dag Arnoud, hallo. Ik kan hem goed horen. Ik uh, hoor je perfect, maar volgens Moet mij heb je radio, de... radio aanstaan? Ik heb de radio aanstaan, ja. Even, even uitzetten, alsjeblieft dan okay. gaat het rondzingen op de radio, maar dat is niet zo fijn. Oké. Okay. Ja. Ik wou even een lansbreker voor de elektromagnetische straling. Een lansbreker voor de... Oké, okay, nou, vertel. Brandlos. Ja, sinds dat de radio-uitzending bestaat, dat is al een behoorlijk tijdje geleden... is er al elektromagnetische straling. Hmm. Sindsdien zijn we alleen nog maar ouder geworden als mensheid. <laughs> dus ja... Dus jij zegt van uh, het, uh, het, het is misschien niet goed... maar het, uh, het is ook weer niet zo erg dat we er allemaal massaal aan dood gaan. De voordelen van radio, tv en het mobiele telefoon en zo... de kennisdeling en zo... die lijkt alleen maar dat we ouder, steeds ouder worden eigenlijk. Nou, zo had ik het bekijken. wordt de medische wetenschap steeds wijzer. Ja. Maar ja, ben je het er wel mee eens... dat wat we hier allemaal bespreken met elkaar over die straling... dat het gewoon... Uh, dat het ook... nou, ik heb elektrotechniek gestudeerd en ik moet behoorlijk lachen allemaal. Ja? Ja, ja, maar het, het kan toch niet allemaal goed zijn? Al die straling die maar in de lucht zit van allerlei... Uh, nou ja, ja radio, radio is ook straling, maar ja, internet, ja, die wifi, 3G... Ja, heb je ook. Ja, dat wordt, nou, door, de, door de dampkring dan, maar ja, het bestaat al zo lang. Eén elektromagnetische straling en... ja. Iedereen maakt zich te druk over tegenwoordig met die mobiele telefoon... maar de radiostraling bestaat al zolang de eerste radio-uitzending. Anders kunnen we niet meer naar de radio luisteren. En dat zou jammer zijn. Hmm. Dus jij, jij je zit je te verbazen over alles wat je hier voorbij wordt komen? Ja, ik heb elektrotechniek gestudeerd... en ik zit me echt verbazen wat ik hier allemaal voorbij wil komen. Hmm. Dus ook wat jij zegt van ja, allerlei wetenschappelijke onderzoeken... Worden, die belanden ergens in een la omdat we niet willen dat het naar buiten komt... dat, dat, nee. dat klopt ook allemaal niet volgens jou? Die röntgenstraling is misschien schadelijk als je er te veel van krijgt... maar dat mag, kan je ook wel een beetje krijgen. Mm. Maar dat is een veel hogere frequentie dan radiostraling. En dan heb je ook nog uh, zachte gamma-straling, harde gamma-straling. Kijk maar in die uh, frequentietabel in de Binas... Daar zie je alle frequenties en bijbehorende producten die ze mee, mee krijgen. Maar dan, uh, ja, dan zit je wel in een gevaarlijker gebied dan radiostraling. Wat, mm. uh, ja, dat wordt wel steeds hoger met 4G en 5G, maar... Uh, ja, het zit nog lang niet bij de rundgestraling en de gammastraling. Nee. Oké, okay, dus je zegt we maken ons uh, druk om niets vannacht. Ja, volgens mij wel. Hm. Nou, interessante, interessante gedachte. En uh, het, nou ja, je zegt van dat je er verstand van hebt, dus dan, dan geloof ik je maar. Hè? Nou, ik weet niet of ik er verstand van heb, bro, maar <laughs> ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik geloof het allemaal niet zo dat het, uh, dat het schadelijk zou zijn. Nee, oké. Okay. Nou ja, als mensen daar weer op willen reageren, dan mag dat natuurlijk, hè? Dus uh, we gaan kijken of er uh, misschien nog meer mensen op willen reageren. Maar dank voor, voor, je, nou ja, voor, je, voor je bijdrage. Een nuchtere kijk in ieder geval op dit hele probleem. Doe. Oké. Okay. Fijne Dag. nacht. Bedankt. Dag. 0800-1121. Even bellen als je hier uh, meer over wil weten. Of uh, andere dingen. Uh, Ruben, goeienacht. Ja, nacht, Ruder. <laughs> uh, ik bel even. Die meneer had het daarnet over drenkelingen. En zo begreep het ook. Maar hij bedoelt leken, Dus uh, het lichaam van, een van iemand die verdronken is. Ah. Dus er is geen sprake van reddend zwemmen meer. Ah, oké. Okay. Dus het, is, de, het gaat echt om de, de... Ja, precies. Als je iemand uit het water haalt, die alles overleden. Precies. Het gaat om het stoffelijk overschot. oké. Okay. Nou, dat wist ja, ik niet. Goed. Want u, u, u, begreep, u begreep dat het nog iemand is die in leven is. Ja, dat, daar ging ik vanuit inderdaad. Nee, het gaat om het stoffelijk overschot. Hm, okay. Het stoffelijk overschot van een man is, uh, is uh, tegenovergesteld aan het stoffelijk overschot van een vrouw. En daarom, kun je, daarom kan soms uh, de waterpolitie uh, kan dan herkennen of het een lichaam is van een man mm -hmm. of het een lichaam van een vrouw. Aha, oké. Okay. Nou, hebben we hier ja. toch even wat, wat bijgeleerd uh, vannacht? Nou, helemaal. Ja. En uh, als, u, als u een keer uh, wilt, dan mag u mee met de waterpolitie op patrouille. Of als u bij de vereniging zich aanmeldt, de vereniging die met uh, de honden, de mensen, de lichamen uh, proberen te traceren in het water. Okay. Want als iemand is overleden, dan produceert, blijft die stoffen of gassen produceren. Mm. En het zijn die gassen die dan uh, opborrelen en de honden, de speurhonden die daarop getraind zijn... die kunnen dan uh, herkennen of daaronder een lichaam is. Kijk aan. Nou, heb ik toch weer wat geleerd vannacht. Dit, uh, <laughs> het grappige is altijd aan deze uitzending... je weet als je hier naartoe komt, of als ik hier naartoe kom in de studio... of als je gaat luisteren, weet je nooit wat voor onderwerpen voorbij komen. En dit, uh, nou, dit pak je toch even mee. Nou, alsjeblieft. Dankjewel, Ruben. En, ja, en ik zou zeggen, nachtbroeder. Vergeet u dus straks ook de crypto niet? Uiteraard. Hij ligt al klaar, Ruben. We gaan hem straks doen. Oké. Okay. Okay, dank voor het bellen. Okay, Dag. Ja, leuke vragen vannacht hier bij Nachtzuster. Uh, blijf even bellen. 0800 1121. En uh, zo meteen doe ik nog even een, een overzichtje van alle vragen die gesteld zijn. Maar eerst gaan we even luisteren naar Phil Collins. Bill Collins, I wish it would rain down. Wat een titel. Uh, je luistert naar Nachtzuster zonder Astrid. Die is getroffen door de griep. Uh, Astrid, beterschap. Ik zeg het nog een paar keer vannacht. Want ik hoop echt dat je beter wordt. En dat je volgende week gewoon weer kunt zitten. Al was het alleen maar om die speciale internet uitzending. Die eigenlijk gepland stond voor vannacht. Die schuift dus een weekje door naar volgende week. Maar verder gaan we gewoon natuurlijk rustig door. Zoals we altijd doen. En uh, wie ook heeft gebeld naar 0800 1121 is Franklin. Ja, daar was ik. En goeienacht. Goeienacht. Um, er is net gebeld voor, uh, op de vraag... waarom een man op zijn rug ligt als hij verdronken is... en een vrouw op de buik. Ja, Bert kwam daarmee inderdaad. Maar die heeft tegenover geen antwoord gegeven op de vraag. Want, nee, ik, ik vind het vol van verwachting te wachten op het antwoord. Nou, hij, heeft de, maar, hij, heeft, hij heeft de vraag gesteld... Ja, hij werd de vraag gesteld. Maar daarna... Ja, Ruben bedoel je? Heeft er iemand Ruben een ja. antwoord daarop proberen te geven? Maar er, er kwam geen antwoord op... waarom ligt een man nou op zijn rug en een vrouw op de buik? Nou, dat schijnt protocol te zijn bij, uh, bij een overleden drinkeling. Ja, uh, heeft die drinkeling het protocol zelf opgesteld... <laughs> dat hij op zijn rug gaat liggen en die vrouw op de buik? Nee, dat, niet, dat hebben ze niet zelf opgesteld. Dat is een onzin... Ja, nou ik. Nee. Ja, nou ja, dan, daar is dit programma ook voor. om Als je iets hoort dat je denkt, nou dat klopt niet, of daar heb ik nog een aanvulling op, dat andere mensen daar weer op bellen. Dus mijn vraag ja, is, Franklin, maar... wat wil je hierover kwijt? <laughs> Vertel. Nou, ik wil graag het antwoord horen over waarom het verschil is. Ja, dat willen we allemaal horen, Franklin. Nou. Ja. ja, ik dacht dat jij ook nog wel een, een toevoeging hierop had. Maar jij had, nee, hebt... had het ook nooit gehoor, gehoord van dit, uh, dit hele principe. Nee, dat heb ik ook nooit gehoord. Nee, gehoor. nou ik ook niet. Dus daar zijn we hier voor om met z'n allen dan op zoek te gaan naar het antwoord. Oké, okay, dus uh, nou ja, dan zal ik even afwachten. Misschien komt nou, iemand anders met het goede antwoord. Ja, of heb je nog ja. andere dingen voorbij horen komen van vragen waarvan je denkt... nou, daar, daar weet ik wel wat over? Nou, over de kou. Ja. Die, die, twee, die, die man met die kachel, met, met zijn uh, ja. medebewoners... Ja. Die, die constant uh, met elkaar overhoop liggen. Ja. Kijk, het is namelijk heel, heel logisch. De man werkt buiten... Mm -hmm. Dus hij is gewend geraakt aan de kou. Want hij werkt altijd buiten. Ik heb ook 17 jaar buiten gewerkt. Maar geef je je nu. werd dus het ook heel gauw warm. Maar geef je mij nu. Maar sinds, sinds ik niet meer buiten werk, is het langzaam. Die, die gewenning aan de kou ben ik inmiddels langzaam weer kwijtgeraakt. Dus ik heb het nu inmiddels weer koud. <laughs> ja, ja. ja. Ja, die, die gewenning, die, uh, ja, dat, dat, die kunt eraan wennen blijkbaar. En soms uh, schud je dat ook als het ware van je af, dus. Dat klopt. Maar ja. nou, het verschil is, uh, de één werkt dus buiten... en die andere twee die werken waarschijnlijk niet buiten. Dus die zijn niet gewend aan de kou van buiten. Hmm, oké. Okay. Ja. Nou, weer een goede theorie volgens mij die je weer opwerpen, toch? Dat is, uh, denk ik, een logische uh, gevolg daarvan. Okay. Dat hij het eerder warm heeft dan zijn twee collega's. Ja. Maar heb je ook wel eens een ruzie? Uh, um, ik weet niet of je een partner hebt of me, iemand met je, wie je samenwoont met wie je ruzie uh, hebt nee, over de katten. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik bepaal het allemaal zelf. Oh, fijn is dat. Fijn is dat. Anders ja. schat hij de hele tijd heen en weer. Het dat, dat enige waar ik last van heb, zijn koude voeten. <laughs> nou, dat hebben meer mensen volgens mij. Franklin, yes. dank je wel voor het bellen. Oké, okay, En graag, uh, graag. Uh, als je wat voorbij hoort komen waarvan je denkt... daar heb ik een antwoord op of uh, ik heb een dan nieuwe hoor vraag... dan horen we wel je verschijnen. Dank je voor het yes. bellen. Oké, okay, okay. fijne nacht. Dank je wel. We gaan gelijk door naar John. Uh, ja, fijne nacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ik had een vraag over een uh, 25 kilometer uh, uh, auto, zeg maar. Een, of een uh, bijvoorbeeld uh, voertuig, kantra... Uh, die geen kenteken heeft. Hoe, hoe kan je zoiets eigenlijk dan verzekeren? Uh, kan, een een, een kantra heeft toch wel een, uh, een kenteken, toch? Of niet? Uh, nou, je hebt erbij uh, die geen kenteken heeft. Maar je, ja, je moet toch ook verzekerd zijn. Dus dan vroeg mij af hoe dat kan dan. Nou, volgens Vindelijk, mij... Is... Volgens mij hebben die allemaal gewoon een, uh, een kentekenplaatje. Uh, nou, een brommobiel wel, maar een Cantra uh, volgens mij niet. Oh, is dat zo? Dan heb je ook geen rijbewijs nodig. Oké. Okay. Ja, hm, nou, rijbewijs, dat uh, wist ik wel dat je dat niet nodig had, maar volgens mij had je wel Er ja. zit er wel iets van een soort plaatje op hoor. Maar ik kan me vergissen. Ja. Ja, ja ik, ik weet niet Als je misschien een nummer van Chassis uh, uh, nodig moet hebben of zo, dat je daardoor bij je verzekeringsmaatschappij. Uh, daardoor een verzekering kan afsluiten zonder kenteken. Mm -hmm. Oh, dat zou kunnen, ja. Maar jij, he, heb, dus jij heb jij zo'n. Uh, jij hebt niet zo'n mobiel, neem ik aan? Uh, nee, kanten. nee, nee. Ik, nee, ik had ik, uh, eigenlijk. Uh, op internet had ik iets gezien. En daar vroeg ik van, uh, de, de, aan die man als hij er kenteken bij zat. En dan zei hij dat het geen kenteken bij bijzet. Want je hebt ook voertuigen die je ook uh, op eigen terrein kan gebruiken. Bijvoorbeeld een golfkar en zo. Oh ja. Ja. En kun je je golfkar verzekeren? Ja, inderdaad. Ja, dat weet ik ook niet dus. Ja, ook wel een goede vraag eigenlijk. Kun je dat soort dingen dan ook wel verzekeren of niet? Of, uh, nou ja, dat, Alles kun je verzekeren tegenwoordig. Je stem kun je verzekeren. Je, je lichaam kun je verzekeren. Maar ja, dat, dat ligt volgens mij toch net iets anders dan uh, een gewone auto, zullen we zeggen. Ja, ik wou trouwens ook straks... Uh, ik wou ook even zeggen dat er straks een mooie, uh, zeg maar, een soort rap nummer op was. Dat ook wel een mooie nummer. Die vroeger ook wel eens hoorde, toen ik ja, nog jong was. Dat is uh, ook een uh, goede rap nummer. Een wat we net hebben gedraaid? Ja, straks. Met die country, uh, zang, uh, country uh, truckers nummer. Weet je op een rap, uh, rap nummer? Uh, en jij wil nu echt de titel weten, natuurlijk. Dan moet ik even in mijn archiefje duiken, want ik weet het allemaal niet meer. Oh, dat was. Uh, sorry, dat was uh, CW McCall. Convoy. Ja, ja. Precies, ja, dat was ja. hem. Een maar, uh, ik het truckersnummer, maar dan vond je toch een beetje een beetje rednummer? Wat veel mooier Ja, vond je het een rednummer? Oké, okay, nou, dat had ik ja, nog maar, niet ja, in gehoord. Ben, ja, nee, maar ik ben niet zo. Uh, ik vind vaak uh, rednummers zijn een beetje irritante muziek. En daar vond ik wel een uh, leuk nummer om te horen. En dan liek de, ook een beetje op een red nummer. Oké, okay. nou, dan dat nemen we de, de, het compliment uh, voor het nummer in ontvangst. En uh, de roemen we ook nog even onze technicus Erik. Die, uh, <laughs> die heeft het geselecteerd. Ja. Oké, okay. ja. dankjewel John. Dus, uh, ik hoop dat iemand weet over de vraag... Uh, hoe je zit het met uh, de bepaalde voertuigen die kentekens hebben... Ja. dat ze toch uh, verzekerd kunnen... Nou, we gaan uh, kijken of er een antwoord tevoren. komt. Ik denk het wel. Ik denk dat we zo meteen al iemand hebben die er wat antwoord uh, op heeft. Oké, okay, dat zou okay. fijn zijn. Bedankt, hè. Fijne nacht, hè. Oké, okay, u beterschap met, uh, met uh, uh, Astrid. We gaan het doorgeven, dankjewel. Um, Bedankt, ja. We gaan door naar Hugo. Want Hugo, je hebt volgens mij al een antwoord hè, op deze vraag. Goedemorgen, nachtbroeder. Ook een beetje verkouden, dat hoor je, hoor je waarschijnlijk wel. Ja. Um, ik heb hier de groene kaart voor me liggen: van ja. mijn, ken, van mijn uh, motorvoertuig. Hm. Maar dan staat gewoon bij vraag 5: kenteken, of indien geen kenteken, chassis of motornummer. Ah. De, de, de, de, de voertuigen waar mensen in kunnen rijden... die dus geen rijbewijs hebben, maar wel mobiel willen zijn... hebben gewoon een, een, een motornummer. En op dat motornummer is dat dus eenduidig kenbaar... van uh, uh, met dat voertuig is, uh, is iets gebeurd, is schade gemaakt... en kan de verzekeringsmaatschappij kijken welke, uh, welke van de twee partijen schuldig is. Maar is een kenteken dan niet verplicht? Sommige, sommige voertuigen hebben geen kenteken. Nee. Je moet dus echt een uh, verbrandingsmotor uh, hebben. Uh, wil je dus uh, uh, op, uh, een voertuig hebben die die door de Rijksdienst voor wegverkeer is ingeschreven met een kenteken. Mm, Oké. Okay. Nou. Je, je weet wel van die hele kleine. Uh, uh, hoe heet het? Vervoersmiddelen zonder dakje erop en zo, die, uh, die overal uh, in de bieb en, en, en in de supermarkt en overal crossen. Ja, daar, daar is geen plek voor om een, een kenteken goed, uh, goed uh, aan te brengen. Nee, dat is logisch. Maar we moeten natuurlijk wel verzekerd zijn, want ja. ook zij kunnen schade maken. Zeker, ja. Het is duidelijk. Oké. Okay. Dank voor je aanvulling. Nou, uh, bedankt <laughs> voor, de, voor de afwisseling en wens jouw collega Astrid heel veel wetenschap. Zal ik zeker doen. Doen we allemaal, ja. denk ik. Ja. Dank voor het bellen. Dag Hugo. Uh, ja, 0800 1121. Dat nummer kun je nu even gaan bellen uh, tijdens het nieuws. Of luister even naar het nieuws en bel daarna. Mag ook. Maar doe het, do, do, do het maar gewoon nu. Want uh, ja, hoop, we hebben nog een aantal vragen openstaan. Ik ga zo meteen even een overzicht geven van de, die vragen. En dan uh, hoop ik dat we er komend uur nog een mooi antwoord op kunnen geven. Tot zometeen.